Gesloten. Het blijkt uit een onderzoek van TV-programma 1 vandaag. Hoewel de PvdA niet bij de totstandkoming van het akkoord was betrokken, staat 65% van de kiezers erachter. Bijna de helft van de PvdA-kiezers vindt het geen goede keus van partijleider Samson om niet mee te doen aan de onderhandelingen over het akkoord. 40% vindt dat wel goed. Van alle kiezers staat 69% achter het akkoord. Grote meerderheid van de ondervraagden is voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Bijna 70% steunt het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. Viroloog Fouché van het Erasmus Medisch Centrum mag een artikel over het vogelgriepvirus H5N1 toch publiceren.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 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, verwacht dat Europese politici niet naar het EK-voetbal in Oekraïne gaan als de Oekraïnse oud-premier Timoshenko geen betere behandeling krijgt. Ze zou in de gevangenis worden mishandeld door bewakers. Timoshenko zit een gevangenisstraf uit voor staatsondermijnende activiteiten en ze is in hongerstaking. Volgens Berlijn is het proces een politieke afrekening.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 zie bij jou. Zie Zandvoort natuurlijk. Volgende bij de tweede uur alweer. En ja, zoals beloofd... Gaan we zo knallen met DJ Chucky. Bij deze plaats. Even aankondigen, Arvesto met Rollin. En wat rolt hij lekker hè. Ben je er klaar voor? Ik, zeg, ik hoor jullie niet. Zijn jullie er klaar voor? dan volgt nu. Een uur lang in de mix. Doe One and only. DJ Chucky. En zometeen. Tussendoor nog even gewoon... Onder kan de Party guide, Part 2. Oh. Welkom bij C it! There can't get it up. out and it doesn't seem that he's not. Let go if he go out ahead Je hebt nog steeds weer ingeschakeld op jouw CFM's antwoord. See it in the house. Met DJ Cookie in the mix. Lekker groovy hè, niet wat je van hem gewend bent. Wat rustiger. Maar ja, zo heeft hij ook zijn hè. Ja, want we doen al wild genoeg met die party kite. Op dit moment gaan we door met part 2. 29 april. Kun je naar Brainwash Queensday Night Vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn 16 euro exclusief. V en ja, de line-up. Ray van Defected. Raymundo. Frederica Abbas, Sexy Mr. Eson Saks. En MC with Miss Bunty. In de eclectic Deluxe vind je Danny Canova en Martino Rosso. Ja, grote naam dan. 29 april vind je Axel in de Sint in Amsterdam. Kaarten zijn 30 euro exclusief via... ...in de voorverkoop zijn ze verkrijgbaar via c Tickets. Wil je meer informatie? www.luxuryevents.nl Er zet even een, een streepje tussen Luxury en Events. Ja, en mocht je denken van... ...hé, hey, is x nou de enige die deze avond komt draaien? Nee, Roog komt gezellig langs en de Brothers in the Boots... ...die maken er ook een feestje van. Ja, kun je 29 april ook naar Crazy Sexy Cool... Vanaf 4 uur ben je welkom Op het in de strand en Bloomingdale. in Bloemendaal aan zee. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief en de voorverkoop gaat via T-Tickets. Ja, de dresscode is crazy, sexy of cool. En de muziekzaal verwacht Dirty House, Eclectic, Electro House, Progressive, Tech House, Tribal House. En ja, die line-up... Vanaf 4 uur vind je daar Nene Daziel, Michael Mendoza, Gregor Salto, MC Saldi en Leroy Styles en tot slot Quintino. Dat was de crazy area. In de sexy area staat Brian Dalton, Jeroen Post, MCVI, Stefan Vilijn en Jess Von D. 29 april vind je ook de no nope Dope Queens on the Beach. Bij Beach Club vroeger wel te verstaan 15 euro zijn de kaarten exclusief in de voorverkoop. En de line-up: de nope area is Nicky Romero, Shermanology, Lucien Ford en de Firebeats. De outsiders: De Leafy, Reeve, en Iron De Santos, Funky Roll, Funkstar en de host is MC Dart. Een andere host daar is ook MC Bissy. En dan hebben we de tweede area: de dope area met Cool Trip, FS Green, Navis, Izzy, Gijs Geringa, Eddie Richmond en Dwayne Franklin. Ja, je hoorde hem al eerder. Stout de nacht. In de Thalia Lounge in Rotterdam. Met de kaart 15 euro via PayLogic. En een stoute dresscode. Fire Laurens, Modified Beats, Steve Rock en Mike Swit. Fasta, Laronis en hosted by Big J. Ja, je kunt ook naar Super Sunday Queens Night Special. Deze zondag in de Central Studios in Utrecht. Kaarten zijn 29,5 euro, exclusief via de voorverkoop. Een lijner om van te smullen. Andy Forman, Delivio Riven en Aaron Kill. Roog, Shermanology, Lucien Ford, Nicky Romero, Quintino. MC Roga die is de host deze avond. Dan hebben we ook nog de Ballroom met Vince Moogin, Oliver Twist, Billy De Glitz, Sidney Samson, Vato Gonzalez en MC Chen. En de Party Squad. En er is ook nog een surprise act. Dan hebben we ook nog het feestje TakeOver Queen's Night Edition. Waar in de villa in Zaandam. Kaarten zijn 15 euro exclusief via de VSC tickets. Verwacht House, Lettenhouse, Eclectic, R&B en de line-up. Michael Mendoza, Gregor Salto, Lucian Force, Rio Canario, DJ Jean Bootsman to Bootsman... MC Rich en MC Clark Kent. Dan hebben we ook nog Urban Kid Q, The Flexicon en MC Sef. Angelo, Ravelli, Jr, Rogers en Benjamin Rich. Dan gaan we naar de 30ste april. Brainwash Queens Day in de Escape. Ja, verwacht vanaf 11 uur. Lucien Ford, DJ Raimundo, Frederica Was, Shakespeare en MC Churl. En in de Eclectic Deluxe... Danny Canova. Kaarten zijn gewoon 16 euro, dus dat valt weer mee. Ja, je hebt ook Dutch Deluxe. Op Queen's Day. Op het Grote Kerkplein. Vinden we dan in Rotterdam. Vanaf 1 uur middags tot half 11 avond. Lucien Voort, Peter Gelderblom, Miss Monica, Stefan Filijn, Brian Dalton, Be uh, Benny Royal, Aadmoutaan, Jellevie en Lebert. En live entertainment van Me Like MC, MC Dirty Bay, MC Miss Bunty en Aeson Zaxx en Cherokee Percussion. Je hebt wel een kaartje nodig. Kaart is 15 euro exclusief en aan de deur 20 euro. Kaart zijn te koop via Easy Ticket en de dresscode is Orange White. Ja, dan wouden we ook nog het feestje Queen's Day Festival doen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Helaas, de kaarten zijn volledig uitverkocht. Maar nog eventjes een paar grote namen uit de line-up. Rose en Oliver S. 2001 Format B. Green Velvet. Uh, Boom Clutch. Fake Blood. Miss Bunty komt er ook gezellig. Haar vocale delen. Petro, Erik de Man. En vele anderen. Ja, dit was de partykite voor deze week. Ik hoop dat je... Nou je zin hebt kunnen invullen in je agenda. Maak er wat moois van met deze Koning in de Dag. En we gaan nu goud hoor met de set van... ...DJ Chucky. Dank iedereen voor het luisteren. Volgende week vrijdag zijn we gewoon weer. Bij jullie. Zelfde tijd, dezelfde plaats. Maak een mooie koningin dag van. Dit was ZIJIT. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.